Zie vrienden, hier zijn jullie vriendjes Ari en Bastiaan weer. Moet je kijken, Bastiaan, wat een vette party. Zo, hé, hey, dat ga ik eens eventjes uit de binnenkant van ogen bekijken. Ari en Bastiaan, Ari en Bastiaan, die lopen maar te gillen. Kom op met al die pillen. Ari, joh, die staat strak in mijn acrobatenpak. Ari en Bastiaan, Ari en Bastiaan, Bastia, Daar zie je Ari van, daar Bastiaan in? Hé, hey, heb je die klonen die je groepen weekend Kijk, samen? Heeft het een dak? Hey, wat sta ik strak? Wie staat er zo te trippen? Ja, dat is Bastiaan. Kijk eens, de zipje pillen. Ze gaan steeds verder staan. Ik hey, dat is echt. Van elkaar, Wat hier ook gebeurt, altijd blijven hakken! Dat is niks voor mij. Zullen we een schat gaan zoeken ofzo? Nou, liever niet, Arie! Ik heb nog twee vrijkaarten voor de after after, after party. Nog een afterparty? Yeah. Nee, nee! Yeah. Break it oh. Rissie Slik die pillen door Bastiaan! Alle vijftig! Ik help je wel! Kom. Oh. Sapper de Flip! Ik sta zo strak als een bos uien! Ik moet nu valiumtabletten hebben! Dat is heel onverstandig hoor! Om alles door elkaar heen te lopen slikken! Dat mag ik zelf uit! Kom op met die pillen! Wat zeg je? Brillen! Pillen! No, doe niet zo te schreeuwen! Ik ben niet doen! Hey jongens! We acrobatenpak scoren hoor, Wat is meurt partij. Nee, dan dat achterlijke clownspak van jou. Hoe gaan we zo beginnen?